Kert Kluk met het NOS-journaal. Op een grote conferentie van de VN is een akkoord bereikt over bescherming van de oceanen. Het akkoord moet vervuiling en overbevissing van de oceanen en andere internationale wateren tegengaan. Nu is iets meer dan 1% van de zeeën beschermd. Dat moet over 7 jaar 30% zijn. Het akkoord volgt op jaren van gesprekken en mislukte VN-toppen. Uiteindelijk zijn 180 landen het nu eens geworden. Deskundigen spreken van een belangrijke stap... China verwacht dit jaar voorzichtig economisch herstel... na drie jaar van strenge coronamaatregelen en een terugslag voor de economie. Er wordt gemikt op een groei van 5%. Dat is wel het laagste streefcijfer sinds de jaren 70. Op het Volkscongres is verder bekendgemaakt... dat de uitgaven voor defensie met 7% omhoog gaan. Premier Li sprak in dat verband over stevige stormen... en woelige wateren op het wereldtoneel. Daarmee leek hij te verwijzen naar de oorlog in Oekraïne... en de moeizame relatie met het Westen. In Rotterdam-West zijn zes woningen in een appartementencomplex ontruimd vanwege instortingsgevaar. Een bewoner hoorde vanochtend een knal en zag een stofwolk. De brandweer constateerde daarna dat het gebouw van twee woonlagen kan instorten. Over de oorzaak is nog niets bekend. In het complex werd aan de fundering gewerkt. Iran staat weer meer inspecties toe van zijn nucleaire programma. Het internationaal atoomenergieagentschap zegt dat er binnen enkele dagen een inspectieteam naar Iran gaat. Al jaren bestaat de vrees dat Iran in het geheim werkt aan de productie van kernwapens. Er gelden zeer strenge sancties tegen het land. Er zijn geen aanwijzingen dat die sancties worden verlicht. De amateurs van Spakenburg spelen in de halve finale van de KVB-beker thuis tegen PSV. Feyenoord speelt thuis tegen Ajax. De halve finales worden gespeeld op dinsdag 4, woensdag 5 of donderdag 6 april. Spakenburg is de derde amateurclub ooit die de halve finale in het bekertoernooi haalt. Het weer bewolkt enkele buien, lokaal met een natte sneeuw of hagel. Het wordt een graad of zes. Morgen weinig verandering. Dit was het NOSjournaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Swaan van de ANWB.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 De mezus in hierden de buren, ja ze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 Hij was een Amsterdamse volkszanger die vooral bekend is om het nummer Kleine Vogel. En hij werd geboren in de Bloemstraat in de Amsterdamse Jordaan. En hij woonde als kind aan het uh, Zaandammerplein. En die grote hit waar hij mee beroemd is geworden hoort u nu Arie hier met Kleine Vogel. Het was winter en de kou die ging je echt door merg en been. De bomen kaal en koude stille straten.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 Go Season. has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 Zelfs de mensheid moet even fluisteren als voor het eerst iets van het voorjaar komt. Marie-Claire zonder naam met lentekind. En daarvoor hoorde u Bobby Klein met Volendamse. En de volgende dame is Elsje Agatha Francisca de Wijn. Geboren in Amsterdam op 3 januari 1944... is een Nederlandse actrice. En na haar eindexamen aan de Amsterdamse toneelschool in 1967... werkt ze onder meer voor een heleboel toneelgezelschappen. Uh, onder andere Centum, Baal Art Pro, het Nationaal Toneel... toneelgroep Amsterdam en Dorst. En toneelschop uh, Dorst, uh, toneelschap... Gezelschap doors bestaat uit bevriende acteurs Trude de Jong, Theo de Groot en Petra Lasseur. Hun eerste voorstelling was een tragediecomedie: comedie Drank van Scheerd Bisschop. Bisschop moet ik zeggen daarna in, 19, uh, in 2015. Coco Chanel en de single Karel afkomstig uit de theatervoorstelling met Man en Muis. Gecomponeerd door Harry Banning op een tekst van Annie M.G. Smit werd een grote hit. En vandaar dat we hem voor u gaan draaien. Elsie de Wijn met Karel. Elke keer als Karel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 En toen hij dan tenslotte zijn bril had afgezet. En dacht ik maar één ding zo gauw mogen. Met mijn schoonpapa bijzonder goed getroffen. We voelen ons gezworen kameraden van elkaar. Dat wij zo grappeljachten vindt mama een catastrofe. Ons bondgenootschap ziet zij als een permanent gevaar. Maar al zijn zijn lelijk snuit, we gaan toch vanavond uit. Hey, hey,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 Heeft achtervolgd Het leentje van Capelle met het tuintje. En daarvoor hoorde u de Ramblers met Mijn Schoonpapa. En de volgende formatie zijn de spelbrekers was in 1945 opgericht Nederlands Zangduo. bestaande uit Theo Rekkers, Hug Kok en uh, de heren hadden elkaar in 1943 ontmoet in de Duitse munitiefabriek, waar ze te werk gesteld waren. In 1956 braken ze door met het liedje. Oh, wat ben je mooi. En in 1962 werden ze uitgezonden naar het Eurovisie Songfestival... met het liedje Katinka. En Katinka is eigenlijk hun grootste hit. Stond in de radio top 2000 uh, op... Uh, in 1999 voor het laatst op uh, 1621. En trouwens in 2003 stonden ze nog op 1801. En daarna is hij er eigenlijk uitgegaan. Maar ik heb er een wat minder bekend nummer van de Spelbrekers. Nu hoort u nu de Spelbrekers met 1,98 meter lang. Jouw voor het eerst ontmoeten en jij me uit de hoogte grote werd ik van jou hetzelfde ogenblik bang. Want behalve halve zomers ben jij van hoofd tot aan je voeten ook nog een meter achtennegen lang. En dat vind ik wel bezwaarlijk, want iedereen lacht onbedaarlijk geeft jou een arm, dan lijkt het wel of ik hang.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 met zulke rozen, als op jouw wangen, zou ik mijn kamer willen behangen. Dat gaf wat kleurigs en wat floros aan mijn leven. Voor zo'n vertrouwen zou ik mijn wijklom willen geven. Met zulke rozen, als op jouw wangen, zou ik mijn kamer willen behangen.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 midden u luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.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 Yeah. Okay. Okay. 57...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 Zoon en kleinzoon van een orgeldraaier en tevens voorzitter van het NPG, het Nederlandse Parelgenootschap. In het begin schreef Zonneveld zelf nog teksten voor zijn personage, maar al snel werd dit overgenomen door Ellie Asser. En met Willem Parel bleef hij grote successen in het Afro-Radioprogramma Afro Showboat. Dat was in het begin van de jaren 50. En u hoort hem nu, Willem Parel, met de poen, poen, poen, poen.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 Een dupie is een besie, een kwartje is een haatje Een gulden is een piek en een riksdaalder heet een knaak Een tientje is een joetje, 25 een piek en geeltje Maar hoe heet nou een lap van 100 gulden? Raak poen, poen, poen, poen Deen De zegt geld, andere money, maar wij zeggen poen Poen, poen, poen, poen, poen.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 En de poten gaan, en de gaan, ze kon maken, wat ze volgen, ze kon maken, wat ze volgen, ze kon maken, wat ze volgen, ze maken, wat ze, vol. ze, maken wat ze vol. En ze maken van boter een domini, een domini, pardon, in de karak in de karak de domini, in de karak in de karak zede domini. Een domini, een domini, een domini, een mijn zuster die niet domini, In the car, in the car, I can see the dominee. And dominee, and dominee, and a sister, me, me, me, and me, sister me, me, me, me, In de karak, in de karak, in de karak, in de karak, in de dominee. Een dominee, een doemie, doemie. En een dominee. die, die, die. Hebben zus naar die, die, en mijn zuster, die. Hebben zus naar die, die. En ze maak je van onder een kastelein, een kastelein, paardels. Heerst betalen, heerst betalen, zij de kastelein. Heerst betalen, heerst betalen, zij de kastelein. de in de karak er de baronas. In de karak, in de zweet er de barones. Eerst betalen, eerst betalen, eerst betalen, eerst betalen, eerst betalen, eerst betalen, And betalen, eerst betalen, eerst betalen, eerst betalen, eerst betalen, eerst betalen, and the eerst betalen, eerst betalen, eerst betalen, eerst betalen, eerst de eerst eerst betalen, eerst betalen, eerst betalen, eerst betalen, betalen, Zij pakken zijn een toverheks. Kom er binnen, kom er binnen, zegt de baboevrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zegt de baboevrouw. In de karren, in de karren, ik de dominee. In de karren, in de karren, ik de dominee. dat was weer een nummer van Wim Sonneveld. Dus straks hoorde u een synoniem van hem. Dat was Willem Parel. En dit keer hoorde u hem zelf met Wim Zonneveld Met Katootje. En daarvoor hoorde u Eddie Christiani met Maria van Baha. En zo gaan we door met al die mooie... Oud muziek. De Limburgse Zusjes dat was een duo afkomstig uit de omgeving van Weert dat smartlappen en levensliederen zong. En actief was tussen 1957 en uh, 1968. Het duo bestond uit Ria Roda en Rosie Beelen. De Boerinnenkandans was een van hun bekendste hits. En een andere plaat die wat minder bekend is, is uh, Waarom. En die plaat die hoort u nu hier op de lokale nummer op CFM's antwoord. De Limburgse Zusjes met Waarom. Waarom. Het leven